Wijzen op de open Dit concept werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort en sponsoren, waarvoor de hartelijk dank. Wij willen deze traditie, van de concept voortzetten en daarom is het extra financiële steun nodig. Het concept, het het concept ...moet in de aan het einde van de open gaan uh, plaats, waarin u als bedrijf van waardering de uw zesde kunt achterlaten advies is een Onze jonge journalisten.